12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. maatschappij KNRM gaat Griekse collega's helpen met de vluchtelingencrisis. Griekse reddingswerkers zijn overbelast en hebben niet genoeg geschoold personeel en materieel om vluchtelingen te redden. Een groep Nederlandse redders gaat de komende maanden op zee tussen Turkije en Griekenland aan de slag. Ook vervoert de KNRM twee Nederlandse reddingsboten naar het Griekse eiland Chios. Daar zullen ze gebruikt worden voor de training van Griekse collega's. Vier tot vijfhonderd mbo-scholieren hebben geen stageplek meer... door het faillissement van grote winkelketens als V&D en Scapino. Ze moeten snel op zoek naar een ander stagebedrijf... want anders komt hun diploma in gevaar. Mbo-scholen hebben een brief naar de minister gestuurd... waarin ze om hulp vragen. De Britse politie zoekt vijf zware criminelen... die zich vermoedelijk schuilhouden in Nederland. Twee mannen worden gezocht wegens moord. De andere drie worden verdacht van handel... in grote hoeveelheden wiet- en harddrugs. Vooral Amsterdam is populair onder Engelse criminelen. Ze vallen niet op tussen de vele toeristen... en hebben er vaak ook al criminele contacten. Het doek is gevallen voor Achterwerk, de brievenrubriek... op de achterkant van de VPRO-gids. Na 40 jaar stopt de rubriek ermee... omdat er niet genoeg brieven meer binnenkomen. Sinds 1976 stonden op de achterpagina van de tv-gids... brieven van jongeren over bijvoorbeeld hun dromen of angsten... De populaire pagina had ook nog een tijdje een versie op tv, Achterwerk in de kast. Volgens een redacteur van Achterwerk zoeken jongeren hun held tegenwoordig meer op online platforms dan in een brief. Het weer nog vanuit het westen trekken buien over het land. Later in de middag wordt het droger en komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van twaalf tot twee. Ja, en zo is het weer dinsdag en een recht hartelijk goedemiddag... De tweede dag van de werkweek. Ja, het is dinsdag, hè? En uh, Daarbij is het ook nog eens 8 maart vandaag. Nou, uh, internationale vrouwendag geloof ik. Dus ik het goed heb. Spannend hoor. Goed, nou we zijn er weer. En uh, ja, u heeft onze week moeten wissen. Dat was wegens uh, omstandigheden vorige week. Maar uh, niet zo belangrijk. We zijn er gewoon weer. Ja, uh, Vandaag... En ik hoop binnenkort weer gewoon drie dagen in de week... Hè, zoals het uh, gebruikelijk was uh, voor mij. En uh, het gaat allemaal wel weer gebeuren, hoor. Ja. Ja. Echt wel. Maar goed, voorlopig nog eventjes alleen op dinsdag. En uh, uh, we gaan er dus tegenaan vandaag. En wat hebben we vandaag? Nou, we hebben voor u het recept van de week natuurlijk. hè, Ons onnavolgbare recept... Veel geïmiteerd, nooit geven naad. <lacht> oké, okay, um, uh, ja, oké. Okay. Maar goed, ons recept van de week dus. Stakjes om kwart over één, krijgt u dat van ons. En we hebben ook nog voor u het regio-nieuws natuurlijk. Half één, half twee. En wat hebben we nog meer? Wij hebben ook nog... de bioscoopagenda. Ja. ook oh, dat nog. Ja. Kunt u uh, zo'n beetje alvast horen... welke films er vanaf Aanstaande donderdag gaan draaien... in de Circus Zandvoort? Heel belangrijk natuurlijk, want er zijn veel filmliefhebbers. Maar dat hoort u als alles mee zit om, eh, rond kwart voor één zo'n beetje. Dan, eh, ja, dan gaat het allemaal gebeuren. Onze luister ook, die zit nog eventjes het eh, nieuws uit te typen, zoals dat heet. Of af en toe bij te werken. Een beetje naar de hand zetten en zo. En het weerbericht natuurlijk half 1, half twee. Kunt u horen dat wanneer u wel een paraplu mee moet nemen en wanneer niet. Officieel is de lente natuurlijk al begonnen. De, de meteorologische lente dan. Ja, volgens de kalender begint die op 21 maart. Maar de meteorologische lente, wat een mond Die is natuurlijk al begonnen. Die begint al op 1 maart hè. Ja, ik vraag man, we hebben geen winter gehad. Hè? Wat is het verschil nog tegenwoordig? He? winter. Waar zijn die mooie winters met 20 graden vorst? Ja. ja die zijn er niet meer. Helaas. Dat nou, je bijna zeggen. Helaas. Altijd altijd wat, hè. Bergen, sneeuw buiten, lekker warm aangekleed. Fries kou. Heerlijk. Ja, ik ben zo op mijn leeftijd dat ik al die mooie winters nog meegemaakt heb. Hè? 63 en 79 en zo. Nou, dat waren er een paar hoor. Oeh. Maar goed, wij zitten dus alweer in de meteorologische lente, om het nog maar eens een keer zo te zeggen. En eh... Uh... Nou ja, dit is uh, gewoon, wederom, het Lunch. Mocht u al een broodje op uw bord hebben liggen, dan wens ik u vooral smakelijk eten. Laten we maar eens beginnen met, uh, met het liedje dat Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival van Douwe Bob En ik vind het een lekker nummer. Ja, of het wat gaat doen, dat weet je nooit. Slow down. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my tonight. aanklacht tegen het, zeg maar, uh, jachtige leven. Oftewel, uh, jongens, doe het gewoon eens een beetje rustig aan. Joh. Dat is veel beter. Dan heb je ook meer de tijd om eens om je heen te kijken. Dat is, uh, dat is toch mooi, hè? Al dat jacht en het jagen, wat hebben we het allemaal voor nut? Nou, daar gaat dit liedje over. En uh, uh, ja, ik vind het een lekker nummer. En ik denk dat het uh, een hele goede tegenhanger is... voor alle pompeuze en idiote show... die je tegenwoordig bij dat Songfestival ziet... Uh, travestieten. Travestiet, uh, en weet ik het allemaal niet. Wat voor ellende er allemaal uh, uh, uh, nodig zijn. Om een zongfestival te winnen. Niks tegen travestieten trouwens hoor. Laten we dat even voorop stellen. Maar uh, gewoon een lekker liedje. Een goed liedje. Een mooi liedje. En uh, nou. Ik hoop dat het heel hoog gaat komen. Ja dat hoop ik. Ja dat hoop ik echt. En daarom gaan we maar met de vlag lopen. And then you're a banner man, holding up the flag. So the we hands as we marched along, and the people smiled as we sang our song, and the world was saved as they listened to the band. And the banner man held the banner high, he was ten feet tall and he touched the sky. I wish that I could be a banner man. And the drums went boom and the cornets played and the tuba played all the way. And the dogs were laughing as they ran met Roger Cook. De succesformatie begin jaren 70. Waarom de de melting pot? En er is er ook een, een hele grote de bannerman, Terwijl wel de man met de vlaggedrager, de vlaggedrager is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 Facebookpagina natuurlijk, jongens, daar kun je ook op kijken. Hè? En als je ons, we hebben nog vijf nodig, dan zitten we aan de 300 likes. Dus als u nou nog even gewoon die pagina even likes, zo op Facebook, weet je wel, dat is zo leuk. Doen, dan komen we van de week nog uh, aan de 300 likes. En dat vinden we zo leuk. Ja, dat zouden we heel leuk vinden. We zitten er nog, we zitten nu vijfde uh, vanaf, dus we, we moeten het eigenlijk zien te halen hè? deze week. Ja, deze week. Stel het ruim, deze week, 300. Goed, de um, uh, Bannerman. Het is, uh, even kijken, het is 16 over 12. En dat betekent dat het nu tijd is voor... Benne? Oh, hier gaat iets niet helemaal goed. Even kijken. Ik wou zeggen 3 en 1, maar die kwam even niet, dus nou... Dan doen we het zonder uh, jingle. 3 in 1. Hier is David Bowie. In een... Een, een. mm <laughs> Die ons uh, in januari van dit jaar helaas ontviel. Maar uh, zijn muziek blijft eeuwig. En uh, is in Groningen natuurlijk altijd nog die tentoonstelling. Die schijnt alle records te breken. Wordt ook steeds weer verlengd. Omdat er nog steeds duizenden mensen zijn die dat willen gaan zien. Nou, misschien wel terecht. Ik, uh, lijkt me wat, hoor. Een hele trip naar Groningen toe. Hè? Ja. Gaat niets boven Groningen. Ja, dat klopt. Er ligt niets boven. Uh, maar goed, dit was David Bowie. achtereenvolgens volgens u This is Not America. Daarna hoorde u Ashes to Ashes. En als uh, laatste nummer hoorde u het uh, prachtige China Girl. En dat was dus David Bowie. Uh, ja, ik draai nog één plaatje en dan komt het regio nieuws eraan. Een meisje even rustig op adem laten komen. Harde werken en zo. Dus uh, wat dat betreft... Uh, nou. nou dus uh, ik doe er nog eentje en dan krijgt u uh, het Regio Nieuws met Angela. Maar eerst nog even... Loggins en Messina. Om even te verdwalen. Nee, ik zei Loggins en Messina. Wat is dit nou toch weer? Krijg je Nick en Simon? Nou, oké okay, dan maar. Als de vader en dan al je remmen kwijt. Nou, maar Nick zie uh, Nee, Simon Keizer is dit. Het leven veel te hard er tegenaan. Verdwalen heet het. Even weer een beetje te vergeten. Loggins en Messina houdt u te goed. Ook weer verder moeten gaan. Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Dat was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het levenspad zult. Om te in die kleine zee van tijd. Roekeloos te falen en dan af. Je remmen kwijt, veel te snel te leven, veel te hard er tegenaan. We leren om de fouten die je maakt. Terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten lieverd sta je nooit alleen. Bijzonder zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan. Maar met de zekerheid om midden in je leven even te staan. Even te verdwalen in die kleine zeventijn. Roekenloos te falen in de Simon Keizer weer. ze zijn geen wegwijzers daar in Volendam, ja toch? Nou, zo. nou, nou. Wat nou? Nou, het oude deel van Volendam wordt niet voor niks een dolloop genoemd. Dus. Oh, is het zo? Ja. Het lijkt allemaal op elkaar, dus je verdwaalt er echt. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou, dit was uh, Simon Keizer zonder niks. schilder... en heren, ze waren met elkaar een beetje zat, denk ik of zo, weet ik veel. Of uh, die Nick had gewoon een dagje geen zin. En, uh, nou, de derde je maar dan ga ik alleen een liedje opnemen. Als jij geen zin hebt, ga ik alleen een liedje opnemen. Dan moet je ze allemaal weten. Ja, nou, zo'n kop zou ik ja. ook hebben. Toch? Ja, kan ja. toch? Ja, ja vind, ik wel. vind ik wel. Ze zijn niet meer elkaar getrouwd, geloof ik. Is ja. dat zo? Nee. Oh. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Uit een enquête blijkt dat bewoners van het Darwinhof... en Louis-David Carré veel luchtwegklachten hebben. Cor Haagzman de bewoners via Facebook. Als andere klachten werden er genoemd dikke ogen... of geïrriteerde stembanden. In totaal hebben 18 mensen gereageerd... Zij hebben uh, nagenoeg allemaal dezelfde klachten. De problemen zouden worden veroorzaakt door het ventilatiesysteem in de gebouwen. Bewoners merken ook op dat zij, wanneer, uh, dat wanneer zij de geluid, vanwege de geluidsoverlast... het systeem uitschakelen, hun gezondheidsklachten verdwijnen. Nadeel is wel dat er dan geen ventilatie in de appartementen is. Want er zijn geen ventilatie... Roosters geplaatst. Vreemd genoeg laat de kei een heel ander geluid horen. Er zijn bij uh, hen geen klachten gemeld door de bewoners van Darwinhof en LDC over het ventilatiesysteem, al dus de persvoorlichter. Ook ontvangen ze graag de uitkomsten van de enquête. De klachten die daaruit voortkomen nemen ze wel serieus. Gemeente Zandvoort is lid geworden van Coöperatie Parkeerservice U.A. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in parkeren. Verantwoordelijk wethouder Lisbeth Etschalik van Oudere Partij Zandvoort... ondertekende afgelopen woensdag het lidmaatschap van de coöperatie... met bijbehorende uitvoeringsopdracht 2016. Gemeente Zandvoort is lid geworden van Coöperatie Parkeerservice uh, een... hey. <laughs> Dat is een doublure. Pardon. De kwaliteit van de parkeerdienstverlening voor de burgers, bedrijvers en uh, bezoekers van Zandvoort blijft op peil en wordt waar mogelijk verder verbeterd. De coöperatie biedt een compleet aanbod aan parkeerdiensten en producten en heeft geen winstoogmerk. De gemeente behoudt de regiefunctie en heeft invloed op het beleid. Het aantal belangstellenden voor de hulppagina van Jootje Donkers... groeit als kool. Omdat steeds meer mensen hulp nodig hebben... en zij vaak ook graag iets terug willen doen... heeft ze de Facebookpagina Gratisdiensten en Wedendiensten opgericht. Zo vertelt Jootje uit Zandvoort. Hier kunnen mensen om een dienst vragen. En later mogen ze voor hun weldoener of weldoeners iets terugdoen. En de diensten variëren van autoritjes naar het ziekenhuis of supermarkt... hulp bij verhuizing en kleine klusjes zoals reparaties of schilderwerk. Soms heeft iemand een koelkast of ander apparaat over. Het mooie is dat de ontvanger zich niet bezwaard hoeft te voelen... omdat hij of zij iets terug kan doen. De pagina telt momenteel bijna 2000 leden. We benaderen... ...benaderen ook uh, musea, overdekte speeltuinen, bowlingbalen en banen... ...en uh, restaurants voor vrijkaartjes en andere leuke uh, dingen. Vele mensen reageren daar heel positief op. En uh, waaronder dus ook een aantal donateurs. Dit werk schenkt veel voldoening. Bent u geïnteresseerd in... Uh, in uh, dit leuke werk als donateur, of dat u denkt: van, Nou, ik kan wel wat hulp gebruiken. Kijk dan even op de Facebook pagina Gratisdiensten en Wederdiensten. Twee Haarlemmers van 17 en 21 jaar zijn zondagochtend aangehouden. wegens het dielen van drugs. Eén persoon verzette zich zodanig bij de aanhouding. dat een van de agenten gewond raakte. Een persoon is zondagavond op het Statenbolwerk in Haarlem beroofd van zijn telefoon. Het slachtoffer fietste door het park voor het station en zag twee jongens op een bankje zitten. Ze stonden op, vervolgens op en uh, gingen op het fietspad staan en blokkeerden zodoende uh, de weg. Het slachtoffer kon er niet langs en werd vastgepakt en uh, gedwongen om zijn geld en telefoon af te staan... De slachtoffer gaf zijn telefoon uh, af en uh, fietste snel naar huis. De daders liepen in de richting van het station. Beide verdachten zijn getint, ongeveer 19 jaar. Beide slangpostuur en opvallend, beide droegen een capuchon. De politie zoekt getuigen die rond 10 uur op het Statenbolwerk uh, waren... of in de buurt waren en mogelijk iets hebben gezien van het voorval en of de daders. Grote drukte op de N208 bij Haarlem richting Velse tunnel uh, gisteren eind van de middag. In de tunnel ging een kabel los. De vertraging liep op tot 50 minuten. Dat meldde de ANWB op Twitter. Rond 6 uur was de tunnel weer vrijgegeven. De file, file loste slechts langzaam op. En uh, tot zover de berichten of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en als weerbericht van vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. En uh, vandaag uh, zien we regelmatig de zon, maar er is ook kans op een winterse bui. De zwakke westenwind draait later vandaag naar zuidwest en neemt geleidelijk wat in kracht toe. De temperatuur loopt op naar een graad of 6 à 7. Vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt. En valt er wat lichte regen. De temperatuur uit het zuiden tot zuidwesten is matig tot krachtig. En de temperatuur daalt naar 2 à 3 graden. Straks meer. Dat was het weer. 4,5 voort. Ja, ja, ja. En dan een we de tijd mijn muziek en dit is Bertie. En dat is Keeping Your Head Up. Wat well, doe Times dat I've seen, je los je Van Nederlands Engelse ouders. En het nummer heet Keeping Your Head Up. En het volgende is uh, helemaal nieuw. Van DVBBSS. Zo heet het. En het liedje heet Angel. Angel from out space. We feel the same out of space. She wouldn't change what the milk you have. Her love is so new. She's got a flake again. I wake up, I cross my heart, and girl I hope to fly like. I'm hey. Schijnt het te moeten uitspreken als DAPS, zie ik nu uh, net staan. Het is een uh, gezelschap uh, wat uit Canada komt. En uh, dat is een van hun nieuwe. En dat heet Angels. En uh, dan is het nu tijd, dames en mensen, voor uh, de volgende. Op maar verder gaat alles zo goed met je, hè? Jawel. Ah, oh, heel fijn. Ik wilde het eens extra eng laten klinken. Vandaag. Oh. Ik denk misschien zijn er wel enge films. Nou oh ja, het is maar net dat je eng vindt. Ja. ja. Veel uh, Cinema-nostalgie no is een interessant woord. En uh, vanmiddag uh, draait er een avontuurlijk drama over vier jonge deelnemers... aan de meest legendarische Elfstedentocht uit de geschiedenis. En dat tijdens de barre winter van 1963. En deze film begint om half twee, dus u kunt er nog naartoe. Dan, een race aan de maan, 3D uh, in het Nederlands is de nieuwe animatie-avonturenfilm... voor de hele familie van de makers van Ted... en de schat van de mummie. En deze film begint uh, morgenmiddag om half twee. Dan uh, Robinson Crusoe 3D, ook in het Nederlands. Papegaai Dinsdag woont met zijn dierenvrienden... op een paradijselijk eiland. Na een hevige storm spoelt er een merkwaardig wezen aan. En deze film eh, draait... morgenmiddag en begint om... half vier. Dan... Eh, de film Familieweekend, eh, waarin het draait om de wijk... rijke Weduwe naar Pieter Severijn... die zijn kinderen uitnodigt... voor een familieweekend met de aankondiging... dat hij belangrijk nieuws heeft. En deze film draait... vanavond om zeven uur... en om half tien... Rockjesdag is de nieuwe uh, romantische komedie van Johan Nijenhuis... regisseur van Toscaanse Bruiloft en Verliefd op Ibiza. En nu tijdens Ladies' Night in uh, Cinema uh, Circus Zandvoort... dat is aanstaande donderdag om half acht. En dat is voor de ladies. Hoe mogen wij er niet heen. Eh... Uh, Momentje, daar, nee. kom ik, daar kom ik zo op terug. Oh. Nee. Dan morgen bij Filmclub Simon van Kolm de film Danish Girl. De film, die zich afspeelt in de jaren twintig... is gebaseerd op het waargebeurde verhaal. over Einar's baanbrekende beslissing om als vrouw Lily Ebe door het leven te gaan. en de invloed daarvan op hun huwelijk en kunst. De aanvang, zoals gebruikelijk, om half acht. En dan, tot slot, de première van de Nederlandse speelfilm... Rokjesdag. En uh, tijdens deze première zijn ook de heren welkom. Uh, en deze film begint aanstaande donderdag om middernacht. Jawel, tot zover... Maar eerst mogen de meisjes hem zien dus. Ja, de dames eerst hè? dames eerst. Dus, die dus mogen, uh, de rokjesdag. Ja, dus. dus die mogen dus eerst gaan kijken uh, donderdagavond om half acht. En dan later om middernacht, dan mogen de mannen kijken. Mogen naar, ook de mannen kijken. Naar de rokjes? Ja. Huh, leuk. Ja, gezellig. Ja, ja gezellig. Nou, <laughs> <laughs> lijkt me leuk. Goed, oké. Okay, uh, nou, dat was de bioscoopagenda, dames en ja. heren. En we gaan maar weer even verder met muziek. Tot het nieuws van 1 uur en zo dat komt er straks allemaal aan. Ja. the airport He's back. Voor een beetje, stukje peace voor stukje. Peace. Geweldig, mooi. Kelly Clarkson was dat, en dat was een heel mooi liedje. En, uh, zoals ik al zei, peace by peace heet het. Zeer de moeite waard, erg mooi. Het is uh, alweer gebeurd. De eerste uur zit er alweer op. Ja, uh, je weet maar nooit. Hè? Straks uh, gaan we natuurlijk door met een leuke conferentie na het nieuws. en natuurlijk het recept van de week. Ook dat hebben we nog en het regionieuws om half twee. Nou, ik zou zeggen: mocht u aan het eten zijn, eet u vooral smakelijk. Nou, wij gaan even een bakkie doen. En uh, ik zie u zo weer terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo. Dag.